Dus even al te jong met het NOS journaal. Bedrijven schakelen weer meer uitzendkrachten in. Het aantal uren dat de uitzendkrachten worden ingezet is het afgelopen kwartaal gestegen met 2,5% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat is de grootste stijging in vier jaar tijd, meldt het CBS. De omzet van de uitzendbranche is voor het zesde kwartaal op rij omhoog gegaan. Als er meer uitzendkrachten worden ingezet betekent dat meestal dat de arbeidsmarkt aan het herstellen is. Toch zitten nog ruim 620.000 mensen zonder baan en de werkloosheid daalt maar langzaam.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 De EO mag niet op 4 mei live een toneelvoorstelling uitzenden. De omroep wilde een verhaal brengen over twee Joodse families... die zich in de oorlog schuilhielden in de Rotterdamse kerk. De netmanager van NPO1 vindt zo'n tv spectakel niet passen bij het ingetogen karakter van de 4 mei-herdenking. Eerder keurde de netmanager een EO-plan voor de opvoering op 4 mei... van een Anne Frank-voorstelling in Amsterdam af.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 Het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer zon. Het wordt 13 graden in Zuid-Limburg en hooguit 4 graden in Groningen. Er staat een stevige oostenwind. Komende nacht gaat het plaatselijk vriezen. Morgen zonnige periode bij 3 tot 8 graden. Dit was het. ZFM. En... Verkeers -update. Verkeers -update. De zonbakker van de ANWB. Er staat een file op de 15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 4 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter, rijstrook.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, en een recht hartelijk goedemiddag. Het is vandaag 28 november alweer. Nog twee dagen. Daar zitten die elfde maand er ook weer op. Daar hebben we hebben het weer gehad. Lange dag vandaag. Eerst natuurlijk gewoon twee uurtjes lang uw lunch een beetje proberen op te leuken. En dan vanmiddag natuurlijk Zandvoort draait en, en Een vol programma vanmiddag. We hebben in ieder geval Ronnie Brouwer van Lauren en Hardy als hoofdgast vanmiddag. En verder, verder hebben we natuurlijk de theater, theatergezelschap... Toko Drama, die komen twee uur langs... om iets te vertellen over hun uh, voorstelling... die ze aanstaande zondag spelen... in, het, in de krocht. En uh, verder hebben we live muziek van... Sam Sexton en haar vriend... die gitaar speelt. Dus dat wordt leuk. Weet ik zeker. meisje heeft namelijk een hele leuke stem... schrijft hele leuke liedjes. Hij heeft ook al een aantal prijzen gewonnen... en zo hoogste nee gemaakt... Oh, die ben ik nog vergeten mee te nemen. Dat is een stom. Anders had ik wel vast wat kunnen laten horen. Maar nou ja. Gaan we wel even zoeken. Die, die, die, die, die. En verder eh, natuurlijk gewoon. Eh, ja, als alles mee zit eh, het gebruikelijk. Hè? Want we hebben de agenda. Dat in ieder geval. Wat regio nieuws op tijd is. weet ik niet. Want anders is het nog niet. En eh, die zit nog te rijden, hè? die zit nog in de auto. Ja. Rylis. Ook gebeuren af en toe. Vooral veel lekkere muziek hebben we vandaag ook natuurlijk. Ja, 3 in 1 hebben we. En natuurlijk de vraag of u gewoon zo vriendelijk wil zijn... om te gaan stemmen op onze Vanille Top 30. Want die is ook weer actief. Dat kan allemaal via, uh, dat kan allemaal via de, de fm app Gratis te downloaden op uw mobiele telefoon. Daar kunt u ook op stemmen. En verder natuurlijk via het internetadres www.devinieljaren.webklik.nl in 1 natuurlijk een hele leuke vandaag. We gaan maar beginnen met Kensington. En dat noemen we het War. En was dat? De nieuwste hit. En het heet WAR. Ja, nou hebben we niks aan een WAR. Oorlog, zit je geen reet mee op. je Moet je gewoon niet doen. Dit zijn, uh, even kijken hoor. Imagine Dragons, ja. Yeah. I bet my life. you would never want for me. I know I let you down tonight.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 Today, and the records that I play, please forgive me. En dat waren de Imagine Dragonsmen. I bet my life en hier is een 3 in 1. 3 in 1. En vandaag is dat van de Robert Cray Band. me. Strongest Persuader daarvoor... Uh, uh, uh. Nothing but a Woman and Smoking Gun. Ja, ik moest even kijken hoor. Ze stonden niet meer in beeld. Dan kan je niet nakijken natuurlijk. Robert Crayband, 3-in-1 aangevraagd door meneer Vos. En uh, u kunt nog steeds 3-in-1 insturen als u dat leuk vindt. Hè? Dat uh, mag allemaal. En u kunt ook stemmen. Ja, u kunt ook stemmen. Op uh, onze vinyl uh, Top 30. Ja. Op 17 december aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover.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 1 en 5 ja. Zo werkt het dus www.devinieljaren.webklik.nl Of via de ZFM Gratis app op uw mobiele telefoon dat is Wouter Hamel Beautiful Misfit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 Cast down despite all your pain. So many trains are there, they all like. To Wouter Hamel. En het liedje heet Beautiful Misfits. Oftewel, prachtige miskleun. Nou ja. Ik zou ik in iemand willen opdragen, maar ik noem geen naam. Ta-la-la. -la. Zo zijn we niet, hè. Oké, okay, uh, Beautiful Misfits dus. En eh... Uh... Ik heb nog een hele mooie plaat voor u klaarstaan. Die uh, ontdekte ik vorige week toen ik hier in de studio zat te luisteren naar uh, de Euro Breakdown. En dan hoorde ik deze plaat en daar was ik helemaal gek van. Gelijk, zo mooi. Tom O'Dell. John Lennon cover en dat heet In Real Love. All my little plans and schemes. Lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing.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 van de presentator, dat hij er nog steeds in staat. Daar zijn we blij mee. Het liedje heeft van, van John Lennon uh, zelf nooit op een uh, cd of zo gestaan. Het kwam alleen voor in uh, de film die gemaakt is, die heette Imagine. Uh, en daar zat het wel in, als, als uh, aftitelingsliedje, uh, zeg maar. En um, de Beatles hebben het voor Anthology uh, ja, 1993... Uh, hebben ze uh, op een oud bandje van John Lennon uh, dus partijtjes ingespeeld. En uh, toen als nieuw nummer van de Beatles uitgebracht. Met toestemming uiteraard van uh, de Ervin Lennon. En uh, toen kwam het dus toch op cd terecht. Uh, op de anthology nummer drie van de uh, van Beatles. En daar stond het liedje dus ook op in een productie van, uh, van Jeff Lynne. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik deze mooier vind. Ja, dat zeg ik niet gauw. Maar ik vind dit wel veel mooier. Uh, Tom Odell. Het is dus een compositie van John Lennon. En uh, het heet Real Love. Hou het in de gaten. En, uh, draai hem veel. Het is een mooi liedje voor de romantische uren. Dat wel. Zoiets. He? Goed. Nou, uh, dan gaan we nu eventjes naar Neil Young. Die heeft een nieuwe CD gemaakt, en uh, I don't drive my car. Neil Young. I want to drive my car I want to drive my car Further and further on down the road I want to drive my car I need a place to go I need a place to go further and further on down the road I need a place to go I gotta find my way I gotta find my way further and Further on down the road I gotta find my way. some fuel I got find some fuel further and further on down the road I gotta find some fuel It said head story tone The new to release van eh van New Young en dit is, I won't drive my car. Er staan nummers op met orkest en er staan nummers op met band. En dat is een leuke afwisseling. Dat is een leuke CD. Dat kan ik me aanbevelen. De volgende trouwens ook: A quo Stick uh, heet die. En Stripped Back. Status quo: al hun oude liedjes akoestisch. Allemaal akoestisch. Daarom heet het ook... Acoustic Stripped Bear. Niet bek, maar bear. Oftewel, uitgekleed tot op het bot. Ja, nou, alle ele elektronische effecten weg. En gewoon uh, met akoestische gitaartjes... je ja, oude hits nog een keer spelen. En het klinkt nog lekker ook. Status Quo Dit is Lenny Kravitz. Chambers... Rap it. We zijn nu zo'n single van zijn laatste album en uh, dat, doen we, dat heet Chambers. Uh, ik ga een prachtig die draaien van uh, Barbara Streisand, van het album dat onlangs uitkwam, dat Partners heet. En in dit geval doet ze dat met Andrea Bocelli. Nou, de titel kan bijna niet toepasselijker zijn, want het heet I Can Just Can't See Your Face. Nou, dat in geteld voor Bocelli zeker. <laughs> ja, die, die, ja, die heeft Barbara Streisand's face nog nooit gezien hoor. Uh, Van zijn eigen vrouw niet eens. Hier is Barbara Streisand's I still can't see your face. At least one moment every day. Prisoners of time The days go rushing by With memories we have locked away Zang hoor, voor Bocelli. I still can't see your face. Nee, ja, zeker niet. Maar goed, uh, Barbara Streisand dus samen met... Uh, met, uh, met, uh, met even wachten, even wachten. jij, ja, even wachten. Uh, zeker met, uh, met Barbara Streisand en Andrea Bocelli. Uh, dat je tegenwoordig van alles kunt, dat, uh, dat, uh, dat, dat weet je. Maar dat je zelfs een cd kunt maken met een, iemand die er al lang niet meer is. Dus een, een duet van zeden zou ik bijna zeggen. Dat bewijst deze CD ook, want er staat ook een truc op met Elvis Presley. Ja. Nou, oké, okay, dan draaien we de volgende keer wel eens. Uh, uh, nu even door met Anouk. Ja. Uh, gisteravond werd het album uh, uitvoerig besproken in uh, De Wereld Draait Door. Iedereen had er weer zijn mening over. Iedereen vond het geweldig. En het is ook trouwens een geweldig album. Maar ze waren niet zo snel, want ik had hem vorige week vrijdag al. En vandaar nog een prachtig nummer van deze nieuwe CD. From Anuk and I said uh the last goodbye Beneath the burning sky I hold you gently when we watch this song go down is heavenly as you begin to cry. I say I love you that we will het nummer van de nieuwste cd van Anouk... ...Paradise and Back, en dat heet The Last Goodbye... ...en wij draaien nu al een week bij ZFM... ...kun je nagaan hoe snel en actueel wij zijn hier bij dit station? Oké, okay, we gaan nog even swingen tot het eerste uur uit jongens... ...met uh, Mark Ronson en Bruno Mars... ...en ik blijf dit in de wereld plaatsvinden... ...Uptown Funk, stoelen aan, tafels zet de kant en dansen bij...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 If you've sucked it and flown it, what a Saturday night we've had. Mark Bronson. samen met uh, Bruno Mars, en ik denk dat dit de discotheek hier 2014 is, hoor. Wat een plaats, hè? Ik kan bijna niet stilblijven. bijna. Ja, en we gaan nu meenemen naar het nieuws en het weer van uh, van één uur. Het NOS nieuws, het regio-nieuws komt straks in de tweede uur, zeker aan bod. Dus maakt u geen zorgen dat u niet op de hoogte bent, want het komt allemaal goed. Tot zo dus. Aan de andere kant van het nieuws en weer van de NOS. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.